In Cairo werden betogers bestookt met traangas. In Egypte geldt nog steeds de noodtoestand en een nachtelijk uitgaansverbod. Bayern München heeft onder leiding van de nieuwe trainer Guardiola... de eerste prijs van het seizoen in de wacht gesleept. In Praag eindigde de wedstrijd om de Supercup tegen Chelsea... naar verlenging in 2-2, maar de Duitsers namen de strafschoppen beter. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League... en die van de Europa League... Bayern speelde in de verlenging met een man meer... maar kwam toen toch snel met 2-1 achter. Pas in de laatste minuut kwam Bayern op 2-2. Op de wereldkampioenschappen judo in Brazilië... heeft Marhin Verkerk zilver gewonnen. In de klasse tot 78 kilo verloor ze de finale van een Noord-Koreaanse op Wasari. In de klasse tot 70 kilo won Kim Polling brons. Zij versloeg in de troostfinale binnen 34 seconden... haar tegenstander uit Zuid-Korea. Het weer steeds meer bewolking en overdag trekken buien van noordwest naar zuidoost. Daarna schijnt de zon en het wordt morgenmiddag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Goedenacht. Ja, laatste zomeruitzending, de vakantie zit er bijna voor iedereen op nu. Ik vermoed dat veel mensen de afgelopen tijd weer een boel geld hebben uitgegeven. Maar dat is dan vaak in het buitenland en daar schiet onze economie dan weer weinig mee op. En dat zou eigenlijk wel moeten, want Nederlanders zitten te veel op hun geld kopen en investeren eigenlijk te weinig. Dat is ook wel te begrijpen, want onze koopkracht gaat al jaren achteruit. De derde dinsdag van september, Prinsjesdag komt er weer aan en dan maakt het kabinet officieel bekend dat er dit jaar 6, miljoen euro, 6 miljard euro... Uh bovenop de forse bezuinigingen die al ingepland waren, komt. En ook dat gaat weer een beetje ten koste van onze koopkracht. Terwijl in ons land al jaren wordt gesproken over loonmatiging... en de vakbonden hier relatief makkelijk te overtuigen zijn... hun eisen bescheiden te houden, praat ik vannacht... met een man die juist pleit voor loonsverhoging. Het is de adjunct directeur van het Holland Financial Center, Robin Fransman. Hartelijk welkom in Casaluna. Dank je wel. Goeienacht ook. Uh, hoeveel moet een modaal verdienende Nederlander er volgens jou... want we gaan tutelieren, uh, op vooruit gaan? Um, ik denk dat er... Uh... Uh, als je het vergelijkt met, met wat er in Duitsland gebeurt... of in Finland of in Oostenrijk... wat daar de afgelopen uh, jaren aan loonstijging is geweest... en je kijkt naar de ontwikkeling van onze export... en de ontwikkeling van ons uh, inmiddels record handelsoverschot... dan, uh, dan is er echt uh, ruimte om een aantal jaren 3 uh, tot 4 procent uh, stijgingen... Achter elkaar. Uh, achter elkaar. Dus uiteindelijk zijn dat uiteindelijk wat procenten? Uiteindelijk is dat behoorlijk fors... En dat kun je natuurlijk uh, zeker niet overal doen. En je kunt het zeker niet in alle sectoren uh, tegelijk uh, doen. Maar er zijn heel veel sectoren waar dat kan en waar het moet. Ja, ja. Nou, we gaan dat straks allemaal bekijken. Want je hebt het over de handelsoverschot en al die dingen die je nu even in een paar zinnen voorbij hebt laten komen... die komen in het komende uur of de komende drie kwartier. Allemaal aan bod. Maar toch nog even, want als je een paar jaar achter elkaar 3 of 4 procent uh, omhoog gaat... waar kom je dan op uit? Dan, de, ja, god, het ligt aan hoe ver je natuurlijk gaat en wat, wat, wat de inflatie doet. Maar je moet, je moet toch hebben over een echte reële koopkrachtstijging van een procent per jaar. En dan zit je dus na een jaar of drie zit je op 3,5 vier procent echt reële koopkrachtstijging. En weten we dan zeker dat Nederlanders meer gaan uitgeven? Nou, de Nederlanders kunnen dan twee dingen met die extra koopkracht doen. Ze kunnen hun schulden aflossen of ze kunnen besteden. En alle twee is goed voor de economie. Ja, dus uh, ja, het klinkt heel logisch eigenlijk. Uh, waar, waarom doen we het niet op dit moment? Nou, we zijn deze crisis uh, ingegaan met een, uh, uh, met een uh, slechte analyse van wat er in Nederland eigenlijk mis is. Uh, we zijn deze crisis ingegaan en wat we eigenlijk te horen kregen... waren de, de, de analyse van de economie en de wensenlijstjes uit de jaren 80 en de jaren 90. En deze economische crisis is echt heel anders. In de jaren 80 hadden we een inflexibele arbeidsmarkt. We hadden hele hoge lonen. Dus iedereen had een baan en bleef daar jaren zitten. En Zo. als je geen baan had, was het heel moeilijk om eraan te komen. Um, uh, ja, mede omdat de, de, de lonen waren in de jaren 70 heel sterk gestegen. Dus ons handelsoverschot was ook bijna weg. De export uh, liep slecht, we hadden hele hoge inflatie. Uh, dus het was uh, op dat moment een heel ander soort problematiek... dan we, die we nu hebben. En toen met het akkoord van Wassenaar hebben we op het pad gezeten... van we matigen de lonen... En in ruil daarvoor zou het kabinet toen uh, de lasten uh, verlichten. En dat heeft heel goed gewerkt. We hebben een aantal jaren die lonen gematigd... waardoor de export zich kon herstellen. De bedrijfswinsten konden zich herstellen. Um, vervolgens kregen we in de jaren negentig... een forse dosis liberalisering uh, eroverheen. Met de commerciële omroepen en de privatisering van de, van de post... en van de telecom, et cetera. Allemaal prima ontwikkelingen. En in dat patroon zijn we eigenlijk blijven hangen. We zijn deze crisis ingegaan en we hebben eigenlijk dat beleid helemaal doorgezet. Ja. We hebben de loonmatiging uit de jaren 80 uit de kast gepakt en de liberalisering uit de jaren 90. Ja, wacht even, want het gaat best wel snel. Er zijn ook mensen die geen economie gestudeerd hebben. Maar, want je, had, je noemde het akkoord van Wassenaar. Ja. Dat was wanneer? 1982. En wat werd daar gezegd? In 1982 sloten de vakbonden en het kabinet met elkaar een deal. Het kabinet ging de lasten verlichten en de vakbonden zouden hun looneisen matigen. Oké. Okay. Dat was eigenlijk de deal. Zodat de koopkracht op zich weinig aangetast wordt? De koopkracht werd dus weinig aangetast. En ondertussen kon de concurrentiepositie van Nederland zich herstellen. Omdat de, omdat de lonen ten opzichte van het buitenland wat lager bleven. Maar de, de overheid kreeg minder geld binnen daardoor? Ja. En toen zei je: Is het in de loop der tijden. Nou, toen dat... zie je dat vervolgens: dat heeft heel goed gewerkt. En dan zie je vanaf 1985 ongeveer zie je dat die economie zich heel goed herstelt. En dan in de jaren negentig gaat het echt uh, Hosanna. Ja, en dan gaan de lonen ook omhoog? De lonen stijgen in de jaren negentig fors, ja. Ja, en nu moet dat weer teruggedraaid worden. En waarom is dat dan nu geen goed idee als dat dat in de jaren tachtig wel was? Nou, het zijn een aantal elementen. Eén heel groot verschil ten opzichte van de jaren tachtig... is dat huishoudens nu echt veel meer schulden hebben. En we hebben echt sinds uh, pakken bij het 1995... zijn die schulden van huishoudens ja. die zijn gewoon verdubbeld. Maar daar kom ik dan gelijk even op. Want er wordt gezegd, Nederlanders zitten te veel op hun geld. Ja. Hoe komen we dan aan die schulden? Nou, we hebben in Nederland zijn we steenrijk en onze knip is leeg. En dat komt eigenlijk omdat we heel veel verplicht sparen. We sparen ons helemaal suf in de, met de, in de pensioenen en in de pensioenfondsen. En al dat geld, daar kunnen we gewoon niet bij. Um, uh, en zo zijn er ook nog andere uh, dingen die sparen. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, ook het bedrijfsleven spaart. De winsten zijn veel hoger dan de investeringen. Dus er worden op allerlei uh, manieren gespaard... Uh, maar dat zit niet in het portemonnee van huishoudens. Um, omdat we zoveel verplicht uh, sparen... Um, zie je aan de andere kant dat we uh, dus ook in staat zijn om behoorlijk hoge schulden te maken. Want er staat ook vermogen tegenover, dat is ook jarenlang goed gegaan. We hebben natuurlijk de hypotheekrente aftrek. En daarom vonden de banken dat oké, okay, dus die lenen geld uit aan En mensen. ook het buitenland, hè? want we lenen veel van het buitenland en die vinden dat ook oké... Okay, want er staat ook dat pensioenvermogen tegenover. Maar het probleem is natuurlijk, uh, als je zulke hoge schulden hebt en je raakt werkloos of je wordt ziek of arbeidsongeschikt of wat er allemaal in het mensenleven kan gebeuren, dan, heb je dus, dan heb je, kom je dus in de situatie dat een individueel huishouden eigenlijk best heel rijk is, hè, want er is een behoorlijk pensioenkapitaal opgebouwd over al die jaren, en dat ze toch gewoon hun hypotheek niet kunnen betalen. Want je kunt gewoon met een pensioenaanspraak kun je niet gewoon je rente en aflossing betalen. Maar kun je dat dan niet beter aanpakken in plaats van de lonen omhoog doen? Nou, het, is een, het is een combinatie, je kunt, je, je kunt een heleboel dingen doen... maar het is een combinatie van beleid die je zou kunnen doen. Maar in ieder geval wat je dus de afgelopen jaren ziet... is er zijn eigenlijk drie dingen gebeurd. Eén, de pensioenpremies zijn heel sterk gestegen. Uh, we zijn de lonen gaan matigen. En de overheid is de lasten gaan verzwaren. Ja, dus, euh, dus aan alle kanten worden burgers er slechter van? Aan alle kanten worden burgers er slechter van. Dus, dus je hebt jaar na jaar na jaar, en dat is al veel langer dan de crisis... Hè, we hebben dat na 2000 hebben we ook al sterk de lonen gematigd van 2001 tot pakken bij 2004. Um, dus je ziet eigenlijk dat, dat, dat Nederlanders nu... Uh, in koopkrachttermen uh, net zo rijk zijn als in uh, pakken bij 2000. Ja... Um, maar het verschil is: de schulden zijn sinds 2000 bijna verdubbeld. Um, dus de rente en aflossing is ook veel hoger. Dus er zijn gewoon heel veel huishoudens die een huis hebben gekocht uh, met een bepaald perspectief. Uh, qua inkomen. Ja. En dan vervolgens gewoon een heel aantal jaren... met koopkrachtverlies worden geconfronteerd. Want de lonen die stijgen langzamer dan de inflatie. Dus we gaan meer pensioenpremie betalen. Dan komt de lastverzwaring er nog eens bovenop. ja En dan scheelt het honderden euro's per maand. En dan hebben we schulden. En wat, wat, wat, wat doen huishoudens dan? Ja, op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt... dan ga je natuurlijk alles waar je... Controle over hebt, vakanties, uh, koelkasten, auto's, uh, kleding, dat soort dingen, daar ga je dus heel sterk op besparen. Ja, maar dat los je toch niet op met 1% je koopkracht erbij per jaar? Uh, nou, dat scheelt echt uh, fors, hè? want het gaat natuurlijk uh, 1%, 1 koopkracht is natuurlijk wel 3 of 4% nominaal. Ja. En ook die schulden zijn nominaal. Dus, uh, dus als jij er 3 of 4% procent op, uh, op, op vooruit gaat... dan heb je echt significant meer geld om in ieder geval je rente en aflossing te betalen. blijft er dus ook meer over om, om vervolgens te kopen. Terwijl je wat je nu doet... Hè, mensen hebben in, misschien in, in, in 2000 of in 2005 hebben ze een huis gekocht. En op dat moment zijn de hypotheeklasten 25 procent van het netto inkomen. Als je dan vervolgens koopkrachtverlies hebt... Uh, door hogere premies, loonmatiging en lastenverwaringen... dan zie je nu inmiddels, is die hypotheek... die is 30% van je netto-inkomen. Dus, dus, dus, dus wat, wat je vrij kan besteden, wordt dus steeds minder. Ja. En andersom werkt dat principe, principe eigenlijk net zo. En het is dat knijpen in die uh, portemonnee van, van echt miljoenen huishoudens... Uh, die er echt toe leidt, dat we echt chronisch onderbesteden... Want, er, want, er, want huishoudens gaan er ook nog eens op overreageren. Het is namelijk best wel angstig als je je schuld en je rentelasten... als onderdeel van je inkomen maar steeds hoger ziet worden. Dat is eng. Ja. En heb je misschien ook nog wat angst voor om je baan kwijt te raken? En wat mensen dan gaan doen is... Uh, ja, in geldterm is die schuld 100 euro meer geworden. En ik ga, nou, dan ga ik maar 200 euro er tegenover sparen... en misschien nog wat extra aflossen. Want je kan niet weten, want misschien volgend jaar... komt er weer een lastenverzwaring of weer een loonmatigingsronde. Dus dat is ook psychologisch. Het gaat niet alleen maar om de om concrete bedragen... die mensen aan schulden hebben opgebouwd... maar het is ook de psycholo het psychologische effect wat ervoor zorgt dat ze nog meer gaan sparen. Ja, het zijn dus twee effecten. Mensen hebben gewoon echt honderden euro's. Als ik voor mezelf spreek, ik heb met name door de kinderopvangtoeslagbezuiniging... gewoon al ja. 800 euro in de maand minder. Uh, dus dat is echt heel serieus geld. Um, en, uh, uh, dus dat is, en, en dan vervolgens heb je nog... Nou, Misschien komt er nog wat overheen. Dus dan ga je maar in plaats van dat je 800 euro gaat bezuinigen per maand... ga je nog meer bezuinigen. Dat doe je. Doe Want je, je kan ook, niet doe je dat weten. Ook? Doe je het ook zelf? Ehm... Uh, um, ja, ik denk het wel. Vakantie minder ver dit jaar? Ja. Echt waar? En dat had ermee te maken? Nou, dat heeft, ja, dat heeft er toch mee te maken dat je um, uh, het, zeg maar, het dwaalspoor waar het kabinet op zit, dat je echt geen zicht hebt op dat er een einde aan komt. Kijk, wat we natuurlijk zien is dat met al die maatregelen zijn we inmiddels een kleine 20 miljard verder qua. Uh, lastenverwaringen. Het is uh, iets minder uh, volgend jaar. Uh, en we zijn qua begrotingstekort 3 miljard opgeschoten. Dus we betalen met z'n allen 20 miljard meer aan belastingen. voor een begrotingstekort wat 3,5 miljard lager is ten opzichte van 2011. Maar waar is dat geld gebleven dan, die andere 17? Krimp. Economische krimp. Kijk, je moet je voorstellen. <tie> als mensen minder gaan besteden. omdat ze uh, die hoge schulden hebben en hun inkomen zien dalen. Dan kopen ze minder auto's. En op auto's zit BPM, daar zit BTW. Uh, en, en, um, uh, dus, dus, dus elke consumptie, elke uitgave van mensen... daar zit uh, gewoon een belastinginkomst op. Die hogere pensioenpremies alleen al... alleen de hogere pensioenpremies hè, die zijn van 24 miljard voor de crisis... naar 36 miljard dit jaar. Dus daar zit 12 miljard tussen. Dat scheelt aan koopkracht nou, iets meer... Dan de helft daarvan zal ongeveer 8 miljard aan koopkracht kosten. En die andere 4 miljard zijn gemiste belastinginkomsten. Um, en de, vervolgens krijg je daar ook nog een soort vermenigvuldigingseffect over. Want het is natuurlijk uh, als, je, als, je, als er minder kleding wordt verkocht en minder auto's en minder vakanties, et cetera. Dan verliezen mensen natuurlijk ook hun baan. Ja. Dus Er zijn inmiddels ook 150.000 banen kwijt. En Dat zijn en dus 150.000 huishoudens die, waarvan je zeker weet dat ze minder uitgeven. En waar natuurlijk ook inderdaad uh, WW-uitkeringen naartoe moeten. Dus, dus je krijgt een, een, een, een, een vliegwiel de verkeerde kant op. Ja, dwaalspoor zit de overheid op, ja. zit het kabinet op. Ja. Dat is uh, pittig. Um, ja, het, het, ik noem het een dwaalspoor... omdat op het moment dat je, als je niet onderkent... dat de hoge private schulden uh, de kern van de problematiek is... Ja. Uh, als je dat niet ziet... Um, dan is het dus, he, als je het probleem niet ziet... dan ga je dus ook niet het goede beleid maken. En dus... zij zien het probleem niet goed. Nou, wat, wat, hè, waar de politiek, het spoor waar de politiek op zit... is dat het begrotingstekort en de staatsschuld het grootste probleem is. En als, als dat je analyse is van het grootste probleem van Nederland... dan ga je dus het verkeerde beleid voeren. Want als je, als je zegt, de staatsschuld is het grootste probleem... dan is het ook logisch dat je gaat bezuinigen. Ja. Dan is het logisch dat je lastig gaat maar vervaren. Maar dat, dat begrotingstekort wordt ons ook opgelegd. Of dat hebben we onszelf opgelegd in Europa... Uh, dus daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Die 3%, die heilige 3% procent moet gehaald worden. Ja, het is een, een, een afspraak die, uh, echt, die, die fundamenteel fout is. Uh, uh, het, het leidt ertoe dat wij precies hetzelfde doen... als het, hetzelfde beleid voeren als Griekenland, als Spanje en als Portugal. Ja. Uh, we voeren hetzelfde beleid, want we bezuinigen, we lasten verzwaren... we hervormen half en langzaam. En we matigen de lonen. En de lonen worden ook in Portugal, Spanje en Griekenland sterk gematigd. Is dat dus in die voeren... landen wel goed? We voeren ja, in die landen hebben ze geen andere keus. Uh, dus we voeren precies hetzelfde beleid als die landen... maar de uitgangssituatie is heel anders. Want wat is dan de uitgangssituatie van Nederland wel? Wat is de analyse die je hier wel op los moet laten? Nou, het verschil waarom Nederland ander beleid kan voeren... dan Portugal, Spanje of Griekenland, is, is, is zeg maar twee dingen. Eén... We ze hebben echt toch wel een competitieve economie. Wij hebben een heel groot handelsoverschot. Ongeveer 10% BBP, 60 miljard per jaar. Dat betekent dat we meer verkopen, meer uitvoeren dan in binnen. Ja, He, dus daar, daar, daar, dat is niet helemaal waar. Maar je kunt eruit concluderen dat we goed concurreren op de wereldmarkt. Ja. Dus dat is, het, dat is zeg maar niet het, het probleem. Terwijl Portugal, Spanje, Griekenland hele grote handelstekorten hebben. Het niet competitief zijn. Een tweede verschil is... Nederland is heel rijk. We hebben 1200 miljard in pensioenen zitten. Um, nee, dus dat is nog los van het eigen woningbezit en andere bezittingen die mensen kunnen hebben. Uh, maar we hebben 1200 miljard in die pensioenpotten. Dus um, uiteindelijk, zeg maar, ons netto vermogen van Nederland als geheel is heel hoog. Terwijl het netto vermogen van Spanje, Portugal, Griekenland is ja. negatief. Wat? Dus de uitgangspositie is hetzelfde, is heel anders. Maar, de oplossing? maar die Europese afspraak zorgt ervoor dat wij hetzelfde beleid moeten voeren. Dat betekent dus dat die Europese afspraak niet goed is. Het is te ruw en het houdt te weinig rekening met de lokale omstandigheden. Maar Nederland heeft daar zelf heel erg voor gepleit. Uh, ja, op het moment als jij denkt dat staatsschuld het grootste probleem is... dan ga je dus ook de verkeerde Europese afspraken maken. Want als wij het hebben over een crisis in Nederland... dan is dat een staatsschuldcrisis. Of wat is de crisis dan wel? Nou, het begon natuurlijk gewoon met de bankencrisis. Daarna kregen we de eurocrisis. En nu hebben we in Nederland de private schuldencrisis... is mijn stelling. En het kabinet die denkt nog steeds... dit is onderdeel van de eurocrisis, dit is een staatsschuldcrisis. Want, uh, en, uh, nog heel even voor de duidelijkheid, eurocrisis, staatsschuldcrisis, wat is dan het probleem? Um, in, de, in, de, in de eurocrisis, uh, dat begon natuurlijk met dat uh, de Grieken de boel bedonderd hadden en dat hun staatsschuld veel hoger was dan ze eigenlijk uh, daarvoor altijd hadden gezegd. En toen brak de paniek uit met die hele hoge rentes in Italië en Spanje en Griekenland. En toen moest Griekenland gered en daarna Portugal gered en Ierland gered. En die landen hebben natuurlijk ook echt, hè, die, hebben, die hebben meerdere problemen tegelijk. Dus die hebben en een staatsschuldprobleem en een private schuldenprobleem. Um, um, uh, en dat is gewoon in Nederland niet zo. Onze staatsschuld... Maar dat denken ze dus wel nog in de regering. Uh, ja. Maar er staan zulke domme planen. mensen bij ons in, de, in het kabinet. Nee, ik denk. Dat... Voor de duidelijkheid, je bent VVD'er. Ja. En dit zijn toch voor een belangrijk deel VVD'ers die het ja, kabinet klopt. vormen. Dat is waar. Ja. Dat is Ho waar. Hoe kan dat nou? Um, ik heb het er zelf ook wel eens moeilijk mee. Ik, uh, eerlijk <laughs> ik <zie begonnen>. het. <laughs> In toenemende mate. Oh, wat betekent dat? Uh, nee. Ja, god, ik ben lid van de VVD. echt al. al, al ik denk 20, 25 jaar. Toen de problemen nog voor uh, iedereen hetzelfde. En een, een politieke partij. is geen maatpakket. Het is allemaal maar uh, standaardmaten. Dus um, uh, je vindt nooit een partij die helemaal bij uh, aansluit. En de laatste jaren ja, drijft de VVD wel een beetje af. Dat is natuurlijk zo. Welke, welke partijen doet het wel goed dan in Nederland? Wie ziet het wel goed? Um, geen enkele. Ik denk niet dat het verwijtbaar is. Ik denk niet dat het verwijtbaar is. Hè. De, op zich de respons. Ja, maar ik wil een beetje politiek, kan toch hetzelfde inzicht krijgen? Op een gegeven, op een gegeven moment moet je bijsturen. Dat, ben ik wel, dat is wel helemaal waar. Kijk, de enige, het enige land waar men op tijd heeft gezien: dit is een private schuldencrisis, is de Verenigde Staten. Uh, daar heeft men uh, dus inderdaad ervoor gekozen om uh, dusdanig beleid te maken, zowel uh, politiek als monetair, uh, om huishoudens in staat te stellen om hun schulden af te lossen. Dus de Verenigde Staten is ook het enige land, volgens nog, waar je ziet dat de private schulden ook echt gedaald zijn maar sinds die, de crisis. Maar daar zijn die hypotheken toch helemaal ontploft? Er zijn heel veel mensen in de problemen ja, gekomen. maar dat heeft, dat heeft dus ook de Amerikanen laten inzien dat het een private schuldencrisis Daarna is. Het beter geworden. Uh, dus, dus, dus wat we hebben gezien is... de, nou, de rentestoeken naar heel uh, laag gebracht. De banken zijn op orde gebracht. Er zijn heel veel hypotheken afgeschreven. Dus uh, daar zie je dat sinds 2008 de private schulden gedaald zijn. Uh, en in Europa zie je dat eigenlijk zie je dat niet. Daar zie je dat de private schulden sinds 2008 alleen maar gestegen zijn. Terwijl in Het probleem Duitsland, wordt ook steeds erger. in Duitsland wel de lonen gestegen zijn. Ja. ja nee, Duitsland heeft uh, uh, op tijd gezien... Uh, wat er moest gebeuren. Dus uh, we hebben gezien in 2011, zeg ik even uit mijn hoofd... Uh, riep minister Schäuble werkgevers uh, en werknemers op... om forse uh, loonstijgingen met elkaar af te spreken. En de Duitse regering gaf ook het goede voorbeeld... door een CAO af te sluiten met boendesambtenaren... Uh, uh, met een loonstijging van 6,3 in 18 maanden. En dat was het voorbeeld voor heel Duitsland. Dus daarna zie je dat in een heleboel sectoren... Uh, loonstijgingen van 3, 4, 5 procent uh, worden afgesproken. Um, uh, dat in 2012, uh, 11, 12 en 13. Uh, dus je ziet in, in, in, in Duitsland dat de lonen sterk, uh, sterk stijgen. En het aardige is dan, is wat je ook ziet, wat dat dus doet met die economie. Hè? Dus je ziet dat de consumptie goed stijgt. Ja. De Duitse regering heeft de ene belasting meevallen naar de ander, omdat mensen. Geld uitgeven. Maar waarom begrijpen zij het dan niet zo goed als Amerika, volgens jou? Uh, nou, het, het, het, het voordeel van Duitsland is... Uh, dat Duitsland en, uh, en ook Frankrijk en Italië zijn de drie landen in, de, in Europa... waar geen private schuldencrisis is. Hè. De schulden in Duitsland, Frankrijk en Italië zijn echt fors lager. De private schulden heb ik het dan over. Van huishoudens. Uh, van huishoudens. Um, uh, maar die Duitsers zagen wel in dat uh, wil je binnen Europa komen tot een, tot een herbalancering van, uh, van al die schulden... en tot een herbalancering van de handelstekorten... en de handelsoverschotten enerzijds. Um, en ten derde wil je komen tot economische groei dan moet er een impuls komen. Ja, nee, maar je en zei alleen Amerika heeft het begrepen, maar Duitsland heeft het dan toch ook Nou, Duitsland halen? heeft dit aspect in ieder geval begrepen. En wat begrijpen ze dan niet in Duitsland? Uh, wat Duitsland uh, nog niet begrijpt, of wat ze niet willen begrijpen... is dat, uh, dat die combinatie van lastenverzwaring en loonmatiging... dus leidt tot steeds hogere private schulden. Hè? Zelfs als ze nominaal gewoon in euro's gelijk blijven... omdat je inkomens ja. dalen, worden ze als percentage steeds hoger. Dus wat Duitsland nog niet wil begrijpen, is dat voor Ierland, Spanje, eh, Portugal, eh, er zulke enorme schuldinflatie plaatsvindt, dat, dat daar zonder schuldafschrijving geen herstel mogelijk is. Dus, uh, dus wat ze voor hun eigen land wel goed doen, dat doen ze voor andere landen ja. niet goed. Ja. Maar hoe weet jij dit nou allemaal? Uit welke ja, Namens wie praat je eigenlijk? Want je bent adjunct-directeur van het Holland Financial Center. Ja. Laten we daar even nog beginnen. Dat was een tijdje geleden in de publiciteit, omdat ja. er wat gedoe is. Misschien goed, want ik denk niet dat iedereen dat kent. Wat is dat voor Centrum? Holland Financial Center is een samenwerkingsverband van de, van de financiële sector. En dan in de volle breedte. Pensioenfondsen, verzekeraars, de beurs, beurshandelaren, banken. En ook de dienstverlening daaromheen, de advocaten, de accountants... Ja, uh, daar waarschijnlijk heel uit. veel meningsverschillen dus daar binnen die club. Heel veel meningsverschillen, dat klopt en, en als je daar dan in de directie zit van dat centrum, <coughs> waar sta je dan voor? Um, nou, er zijn altijd, er zijn altijd bepaalde... Je, er, zeker, er zijn een heleboel meningsverschillen. En er zijn ook een aantal uh, dingen waar je gezamenlijk heel goed kan optreden. En dat zijn dan de projecten die, uh, die wij doen. En wat voor projecten zijn dat? Nou, dus, het is allemaal best wel het is allemaal een beetje technisch. Oh. Nou, kort dan. Um, dus we, het gaat dan bijvoorbeeld om technische standaarden voor, uh, voor hypotheken. Is bijvoorbeeld een project uh, geweest. We hebben een onderzoek gedaan naar uh, de mate uh, waarin Nederland een, een, een belastingparadijs is. Dat is uh, in, in juni van dit jaar. Hebben we dat, uh, dat uitgebracht omdat de financiële sector daar natuurlijk ook bij betrokken is. En zo zijn er andere dossiers waar je gezamenlijk kan optreden. En wat is het nut van dit soort onderzoeken? Uh, uiteindelijk help je gewoon... Uh, uh, je helpt gewoon beleid vormen. Dat is het nut van het onderzoek. Uh, en, uh, in dat specifieke geval... het nut van, uh, de, van die... Van die uh, standaarden voor hypotheken is dat je daarmee de, de hypotheekmarkt in Nederland gewoon verbetert. Ja. En daar hebben alle partijen profijt van. Nou, was daar voor de mensen die dat heel goed gevolgd hebben een tijdje geleden gedoe... want uh, in Buitenhof is er een interview met Dijsselbloem geweest, de minister van Financiën. Dat ging ook over, <kijkt> over jullie en uh, de, de topman toen, jullie voorzitter. Sjoerd ja. van Keulen, ex-topman van de SNS, is opgestapt. Ja. Het leek er toen een beetje op dat dat hele financiële centrum uh, zou verdwijnen. Geen subsidie, maar, maar jullie bestaan nog en dat gaat ook nog een tijdje goed. Uh, uh, ja, volgens nog wel. Kijk, wat er, er gebeurd is in, in februari... is uh, nou, soort Verkeulis, naar, de, naar aanleiding van die Buitenhof-uitzending... Uh, nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Hij is eigenlijk aan de hand van... al toen SNS werd gered door de overheid is hij opgestapt bij HFC. Dat was op een donderdag, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en die zondag was die Buitenhof-uitzending. Uh, waar de minister aangaf dat hij niet samen met de private sector in één bestuur wilden zitten. Want de overheid was er vroeger ook bij betrokken. Ja, de overheid die zat in het bestuur van de stichting. Ja. Nou, dat wilde de minister niet meer. Dus de overheidsparticipanten die zijn uit het bestuur gestapt. Um, uh, en met geld had dat verder niks te maken. Want er is één project wat we doen... waar daar, daar zit inderdaad overheidsgeld in... maar dat zou sowieso al stoppen per uh, juli van dit jaar. Ja, ja, dus waar wij allemaal dachten van dat gaat verdwijnen... want ze hebben geen geld meer, is dat probleem niet aan de orde. Nee. Dus jullie gaan gewoon door. En jullie adviseren ook de overheid, begrijp ik? Uh, soms, ja. die, die, die vervolgens op een dwaalspoor terechtkomt. Zijn dat dan verkeerde adviezen geweest van jullie? Nee, op dit terrein, op, uh, op macro-economisch terrein... hebben wij de overheid nooit uh, geadviseerd. Maar dat wordt dan de hoogste tijd als ik dit allemaal zo hoor? Uh, nou, het is, uh, ik ben niet de enige in Nederland uh, die dit op deze manier uh, uh, zegt... Met name de Rabobank is uh, behoorlijk actief. Althans het economisch bureau van de Rabobank. Die, die, geven eigenlijk, ja, die hebben eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Um, uh, dus die hebben ook een, een onderzoeksrapport uitgebracht. Uh, wat pleit tegen loonmatiging. Um, en die brengen ook geregeld onderzoek uit. Waarin ze aantonen dat... Dit beleid echt contraproductief is. Ja goed, daar praten we straks over door. Ook even over al die meningen van economen in Nederland en verder buiten die uh, allemaal haaks op elkaar staan vaak. Vind ik altijd wel interessant. Uh, als leek. Dus daar wil ik het graag nog even over hebben uh, en over heel veel andere zaken, ook die weer met die loonmatiging of juist loonstijging te maken hebben, ook de concurrentiepositie van Nederland. Maar eerst gaan we even luisteren naar een plaat. Uh, muziek door jou meegenomen. Maar, maar ik geloof dat je zei: uh, doe maar iets van. Bijvoorbeeld Madonna. <kwijls> Nee, ja, God, het werd mijn, ik ben niet een enorme. Uh, ik vind muziek heel leuk, maar ik heb echt niet zo'n hele sterke voorkeur. Ik vind heel veel muziek heel leuk en ik heb er weinig verstand van. Oh. Um, dus ik deed gewoon. Ik heb dat opgenoemd wat het eerste in mij opkwam, althans de eerste vier of vijf keer. En, en ik heb ooit. Ik, en Madonna heeft één echt goede plaat gemaakt, wat mij betreft. En dat was Ray of Light, en dat viel bij als vierde te binnen, dus dat heb ik hier doorgegeven. Die hebben wij gekozen. Madonna. Let me never worden gaat nieuw maar we moeten even doorkletsen dus madonna ray of light eh, laten we even voor wat het is en ja. uh, ik praat door met robin fransman adjunct directeur van het holland financial center en die pleit voor loonsstijging in nederland maar niet voor iedereen nee uh, nee niet voor iedereen nee wat je is het maar... een beetje lullig dan als je het niet krijgt uh, ja het kan gewoon het, Er zijn een aantal elementen het kan niet in alle sectoren er zijn gewoon sectoren die het zo zwaar hebben dat, het ge dat er gewoon geen ruimte voor is. Dus daar moet je het ook niet willen doen. De bouw bijvoorbeeld? Uh, de bouw is een goed voorbeeld, maar uh, ik denk ook aan de, aan de, aan de retail. Uh, is gewoon heel lastig uh, op dit moment, dus daar moet je het ook niet doen. Mensen met een fysieke winkel? Ja. Ja, dat, die, die het veel zwaar hebben ook door internet. Uh, uh, die hebben ook. het ook nog eens zwaar door internet. Ik denk uh, de, in de journalistiek is het natuurlijk heel lastig op dit moment... Dus dat zijn de sectoren die het moeilijk hebben. Uh, maar een heleboel andere sectoren kan het heel goed. En, en uh, hoe moet je dat dan aanpakken? Hoe begin je daar dan mee? Nou, ik denk dat om te beginnen moet de overheid gewoon een goed voorbeeld geven. Net als in, uh, net als in Duitsland. Ik, ik denk, ambtenaren zitten nu denk ik vier jaar op de nullijn. Ja, dus krijgen er vier jaar niks bij. Uh, dus, nee, die, hebben dus, die zijn er dus inmiddels 8% op achteruit gegaan. Als je vier jaar op nul staat. Van, en, qua koopkracht. Dan qua dan? koopkracht. Um, daar komt dan waarschijnlijk in dat 6 miljard pakket over 2014 nog weer een jaar bij. En het zijn natuurlijk ook gewoon mensen met hypotheken hè? en met kinderen en met kinderopvang en et cetera. Um, dus het is eigenlijk gewoon een lastenverzwaring voor een beperkte groep. Dus de overheid moet het goede voorbeeld geven. De overheid moet ook publiekelijk daartoe oproepen. Um, uh, ik denk dat het in Nederland zelfs mogelijk is om met een loonmaatregel te komen. Op de basis van de oude loonwet. Wat betekent dat? Nou, we hebben nog een oude loonwet in uh, Nederland. Dat kan de, de overheid rechtstreeks ingrijpen. Je kunt ook nog... Uh, maar dan kunnen ze zeggen tegen werkgevers? Dan kunnen ze gewoon echt uh, opleggen wat, uh, wat loonstijging gaat doen. Maar ik weet niet of dat ook omhoog kan of alleen omlaag. Uh, je kunt ook nog gaan denken aan het algemeen verbindend verklaren van cao's. Dat je daar eisen aan gaat stellen. Uh, dat, zou, dat zou je als overheid allemaal kunnen uh, entameren. Kunnen uh, dus en dat als je een CAO-verbindend verklaart, dan moet ieder bedrijf zich daar aan houden. Ah, nou, ja. en, dan... en dan kun je gewoon zeggen, uh, CAO's uh, die, uh, waar de lonen niet genoeg stijgen... Die Ga ik niet de algemeen verbinden. Maar, maar dat gaan ze niet doen. Hè? Want zij denken aan die 3%, hadden we net al vastgesteld. De, uh, ja, dat, klopt. Gratis, dus... dat klopt. Dat klopt. Zolang je vasthoudt aan de staatsschuld is het grootste probleem van Nederland. Ja. Ga je daar nooit toe komen. Maar VNO, NCW, heeft gezegd: uh, die 3% dat moeten we toch. Uh, dat, is wat min, dat heeft Wintjes, volgens mij gezegd. Wintjes, uh, die, die is minder heilig dan uh, we altijd gedacht hebben, voor hun in ieder geval. Ja. Maar VNO is wel voor loonmatiging. Ja. Uh, over de hele economie. Dus niet ja. alleen voor bedrijven waar het slecht gaat, maar voor iedereen loonmatiging. En als je naar de werknemers kijkt, die zijn vrij bescheiden qua eisen. Ja. Dus iedereen ja. doet mee. Ja, iedereen doet mee. Nou, we hebben de, de, de, de eerste reactie van VNO op de crisis was natuurlijk uh, loonmatige, loonmatige, loonmatige. En dat is ook best begrijpelijk. Hè? We hebben dat in de jaren tachtig gedaan. We hebben in dat in de jaren negentig, uh, rond die recessie, rond 2,93, nog een keer herhaald. We hebben het uh, na het, uh, het knappen van de internetbubbel, hebben we de lonen gematigd. Dus we hebben al drie keer succesvol de lonen gematigd. Dus het zit er bij iedereen, zit het er het in. Het is dat, een soort nieuw dogma geworden in we. Nederland. Dat kunnen we. En dat is de oplossing voor alle problemen. Maar dat deden die dingen natuurlijk ook bij VNO. Uh, van ja, want als we die lonen omhoog doen, dan gaat onze concurrentiepositie uh, ja. naar beneden. Ja. Dat, dat moeten we niet hebben. Ja, maar dat is. is um, Uiteindelijk is die export, onze exportsector, die is goed voor ongeveer, uh, ik geloof het laatste cijfer van het CBS, zijn 29% van de economie. Dus 71% van de economie, 71% van de werkgelegenheid is gewoon de binnenlandse economie. Ja. Maar dat is niet weinig um, hè, 29%. Dat is niet weinig, maar het, het betekent dus niet dat, dat je kunt niet uh, op één cilinder... Kom je met je auto niet veel verder. Dus uh, zelfs als de export. Uh, uh, en dat doet het de laatste jaren ook. Uh, als je binnenlandse economie. tegelijkertijd. Uh, krimpt. al is het maar de helft. dan is je totale economie. die krimpt nog steeds. Ja. Dus je kunt. Uh, deze binnenlandse crisis is zo hevig. dat dat. dat, dat de, daarvoor is de export. Is, is te klein. die gaat ons niet redden. Het kan ook niet, want de landen waar wij naar exporteren met name Europa, die hebben natuurlijk ook problemen. En dat is natuurlijk gewoon het verschil met de crisis in de jaren tachtig. Maar is het zo dat als de lonen omhoog gaan... met uh, zeggen 1% koopkrachtstijging voor iedereen... Uh, of voor zoveel mogelijk mensen per jaar... gaat de concurrentie dan ook, of de, de export dan ook naar beneden? Nee, dat verwacht ik eigenlijk uh, maar in hele beperkte mate. Kijk, ten eerste zijn de, de bedrijfswinsten zijn gewoon heel hoog. Uh, dat is natuurlijk ook op dit is natuurlijk in het MKB weer anders en het kan van sector van naar sector verschillen. Um, van bedrijf je, tot bedrijf. En van bedrijf tot bedrijf al helemaal. Maar als je gewoon, we, we hebben de, de, de exacte cijfers hebben we tot met 2011 en dan zie je gewoon dat de winsten. Um, uh, sinds, uh, nou, die natuurlijk uh, voor de crisis uh, gepiekt. En daarna zijn ze uh, direct na de crisis in 2009, zijn ze fors gezakt. En daarna zie je een heel fors herstel. We staan qua bedrijfswinsten, zijn we eigenlijk alweer net zo uh, hoog als voor de crisis. Ja. Uh, dus die, die bedrijfswinsten, en dan met name natuurlijk bij het, het, het, het, het grootbedrijf en bij het exporteren, bedrijfsleven, die zijn gewoon heel goed. Dus er is in die, ruimte, in die bedrijven is meer dan genoeg ruimte voor. Uh, uh, voor forse loonstijgingen. Dus het hoeft niet direct te leiden tot hele forse prijsverhogingen... door die bedrijven... waardoor de internationale concurrentiepositie uh, onder druk komt te staan. En, en het tweede is, dat doen ook heel veel bedrijven... Eh, waar het, die, die gewoon met... met door hun kennis en hun hoge productiviteit ook niet met prijswapens uh, hoeven te concurreren. Ja, en als het wel zo is, dan, dan zeg je van uh, er kan nog wel wat loon bij voordat de prijzen omhoog moeten en de ja, concurrentiepositie klopt. slechter wordt. Klopt. Goed, dan gaan we nog even naar die, die werkgevers toch? Want uh, je zegt wel van we zijn het gewend, we hebben het al drie keer achter elkaar. Ja, maar, maar bij VNO gedaan. verandert het ook. Hè? Kijk, VNO is er natuurlijk op een gegeven moment kwam VNO erachter dat de combinatie van hogere pensioenpremies en loonmatiging en lastenverzwaringen... een heel groot deel van de werkgevers in hele grote problemen brengt. Ik noem uh, de bouw, uh, de detailhandel, de autosector... Zeg maar alles de binnenlandse dienstverleners. Uh, zeg maar iedereen die gewoon uh, afhankelijk is van binnenlandse bestedingen... heeft het heel zwaar. Dat heeft dus met de exportpositie of met de concurrentiepositie niks te maken, maar, maar, maar wel dus met de loonmatiging. Maar... Dus je ziet op een gegeven moment, zie je, dat het MKB-segment van VNO en CW, die wordt steeds bozer en bozer en bozer, want die staan ook steeds onder steeds hogere druk. En je ziet dus ook dat uh, VNO al een tijd lang, A, niet meer voor loonmatiging pleit, dus daar verandert iets. En B, uh, je ziet ook dat uh, de nadruk die VNO eerst nog legde op gezonde overheidsfinanciën dat dat helemaal weg is. Ja, en, en bij de werknemers, want die, die, die zouden toch helemaal snel over te halen moeten zijn om, om hogere looneisen te stellen. Ja, nou we hebben natuurlijk tegelijkertijd, we hebben natuurlijk ook nog. Uh, we, hebben, we, hebben, ik heb, we hebben het even gehad over, uh, over de pensioenpremies. Uh, wat je natuurlijk ziet. Kijk, die vak, want toen wij, toen deze crisis begon. Uh, toen dacht iedereen, ik ben gebaat bij loonmatiging. De werkgevers dachten, ik ben gebaat bij, bij loonmatiging. De overheid dacht, als de lonen worden gematigd... dat scheelt mijn hele heleboel salarissen. Dus niet ongunstig voor ons. En Dan hoeven ook de uitkeringen minder omhoog. En de AOW hoeft minder omhoog. Dus loonmatiging levert mij kostenbesparing. op is een goed idee. En dat dachten ook de vakbonden. Die dachten ook loonmatiging is een goed idee. Omdat we kregen die pensioenproblemen. En um, de, de, de, de, al die vakbonden die zitten ook in de pensioenfondsbesturen... Um, en um, als de lonen minder hard stijgen, dan hoef je die pensioenen ook minder te indexeren. Nou, uiteindelijk bleek dat de heleboel pensioenfondsen überhaupt niet konden indexeren. Maar in ieder geval is het verschil tussen het verlies aan indexatie... en wat de reële lonen hebben gedaan, is in ieder geval veel kleiner geworden. Dus vanuit de Wacht even, het verlies aan index ja, ja, ja, dus doordat de lonen niet gestegen zijn... hoef je ook die pensioenen minder te indexeren. Ja, ja. Dus die indexatiegat is gewoon, is gewoon kleiner. En daar speelt natuurlijk ook nog bij, je hebt een bepaalde loonruimte... Die vakbonden wilden de pensioenpremies heel sterk verhogen. Met hun pet als pensioenfondsbestuurder. Dus de pensioenpremies zijn ook verhoogd van 24 miljard in 2008... naar 36 miljard dit jaar. En dat is 12 miljard. En dat heeft natuurlijk ook loonruimte gekost. Maar dat is dus eigenlijk slecht voor de werknemers. ze hebben dan met twee petten op? Ja, je zou kunnen zeggen dat het... Uh, ja, het ligt eraan waar die werknemers een prioriteit liggen. Bij ze uh, wil ik een, uh, een, een hele goede oude dag over twintig jaar... of wil ik nu ook leuk leven? Ja. En, of allebei. Dat zou oh, ook en zijn. allebei is natuurlijk het meeste. Maar kijk, één ding moet je altijd realiseren... als je werkloos bent, bouw je helemaal geen pensioen op. Dus, dus in die zin denk ik dat je beter de prioriteit ja. bij het heden kan Maar leggen. dat is misschien ook waarom de, wer de werknemers... tot slot nog even over dat punt... Uh, lonen gematigd hebben of in ieder geval niet zoveel geëist hebben. Omdat ze ook bang waren dat de werkloosheid daardoor zou oplopen. Ja, maar dat is, dat, dat is echt... Dat is een, een, dat is een redenering die niet klopt. Kijk, een oh. werkgever gaat niet mensen aannemen... Als hij geen werk heeft, maar de lonen zijn lekker laag. Ja, ja. Dus... Weet je? Of je hebt werk en dan ga je mensen aannemen. Of ja, ja, ja. je hebt geen werk en dan ga je geen mensen aannemen. Okay, tot... nou, nog even, want het zit er bijna op. Hoe komt het toch dat al die economen het met elkaar oneens zijn? Want het, het is toch een studie gewoon. En je kan daar, als je logisch nadenkt, dan moet je toch eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusie komen. Nou, ik, ik, Overal, dit, dit, dit punt. Um, ook, hier, ook hier geldt voor. Kijk, mensen denken uh, uh, natuurlijk ook na vanuit hun eigen historie en vanuit hun eigen kennis... en de, zeg maar, politieke, de, voorkeuren misschien. de politieke voorkeuren spelen mee de prominente economen van nu. Uh, die zijn natuurlijk ook allemaal opgegroeid in de jaren 80 en 90. Die zitten ook helemaal met die dogma's van toen. Maar wel en een duurt enorme verdeeldheid ook onder mensen. Dat nou, de Het duurt heel lang. Nou, economen tegenwoordig, het heeft even geduurd... maar de consensus is nu best wel hoog... dat dit uh, bezuinigingspad... Uh, gewoon niet werkt. Hoe lang duurt het nog voordat uh, de minister van Financiën... dat ook doorheeft en voordat de, het kabinet meegaat? Nou, ik, waar, ik, waar ik bang voor... Kijk, uiteindelijk kom je natuurlijk ook uit deze crisis. Want je komt altijd wel weer uh, uit de crisis. De vraag is alleen, hoe lang duurt het... en hoe, met hoeveel pijn gaat het uh, gepaard? Ja, maar gaat uh, het kabinet mee met die economen? Ik denk dat als... Kort antwoord. Uh, dit kabinet gaat niet mee met de economen. En de lonen gaan voorlopig niet omhoog? Ja. Dat is wel een treurige constatering aan het eerste. Aan het nou, waar, ik, het... waar ik bang voor ben... is dat als we in 2014... opnieuw een forse krimp krijgen... en de werkloosheid gaat... boven de 10 en mensen lopen uit, hun, uit de WW... gaan de bijstand in... dan krijgen we veel hogere werkloosheid... en dan kunnen we de hele cyclus met omvallende banken... en woningmarkt die naar beneden gaat... kan opnieuw gebeuren. Goed, we kunnen straks nog even doorpraten... want Robin Fransman blijft ook het tweede uur van Kase Luna. U kunt vragen aan hem stellen over de Nederlandse economie... over onze koopkracht, wat u maar wilt. Hij weet er heel veel van, dat heeft u al wel gehoord. Ik ben zelf benieuwd of u inderdaad veel voorzichtiger bent geworden... met uitgaven de laatste jaren. Wat is er in uw persoonlijke situatie veranderd... en geeft u minder geld uit? Bent u dus aan het sparen? Hoe zit het met uw schulden? En gaat u weer meer besteden als er inderdaad een paar procent per jaar bijkomt? komt? 1121 voor de bellers. 0 Casaluna.ncrv.nl voor de mailers en hekje Casaluna voor de twitteraars. Wij gaan nu luisteren naar Hoorspel Het Bureau, boek 4... en zijn om twee minuten overeen bij u terug met Casaluna. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskouw. Boek 4, aflevering 30, 1976.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 Ik heb dat beloofd, maar achteraf vind ik dat toch wel een beetje te gek. Ja, dat is te gek, ja. Ik hm? alleen dat Bart het daar niet mee eens is. Dan moeten we daar ook maar over praten. Tjertski, ga zitten. Heb je die samenvatting daar en het rondzendbriefje...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 Ik stel voor om over te gaan naar het volgende probleem, dat van de 300 kopieën. Uh, Ad, moet Jitske er ook bij zijn? Zouden we Manda en Joop er ook bij moeten halen? Ik hoef er niet bij te zijn. Laten we het eerst maar eens met z'n drieën bespreken. Als het consequenties heeft, dan ben ik het wel in de vergadering. Goed? Ik doe mijn best. Ad, er uh, was hier dus gisteren een man die mij gevraagd heeft om een boek voor hem te fotocopiëren. Een boek van 300 bladzijden.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 Hoe weet je zoiets? Ik zou het wel graag toch niet weten. Omdat jij nooit op de bibliotheek komt, dat is waar. Ik ben even het balk. De man beweert dat de grens van het Romeinse Rijk 50 kilometer zuidelijker heeft gelegen dan tot nu toe is aangenomen. Een idioot. Ja, geloof zo'n man toch niet. 50 kilometer zuidelijke, dat geloof je toch zelf niet? Jaap, we hadden gisteren een bezoeker die wilde 300 kopieën hebben. Wat doen we in zo'n geval? Weigeren. <laughs> dat kun je in jouw vak veroorloven. Met ons kan dat niet. Wat wil je dan? Dat jij je verbod om die mensen hetzelfde te laten doen introk. Ga je gaan. <laughs> en wat betalen ze daar dan nou voor?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 Hmm. Dat is waar. Ik vind toch ook dat wij de plicht hebben om de lezers van ons tijdschrift objectief voor te lichten... en niet zelf met het doen van een keuze hun oordeel te beïnvloeden. Het is kloten hier, het is kloten hier, en ik vuil meer rot, en ik vuil meer rot. Als ik nog langer zo moest leven, was ik binnen het heel kapot. Met koning, met Heidi, Heidi. Nou, je begrijpt het al wel, hè? Ad is ziek.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 Mogen we doodvallen? Oh, dat zou ik heel akelig vinden. Maar zo zijn toch alle mensen. Als je mee naar gang niet gaan, dan schoot ik ook iedereen dood. Behalve Nicoline. dan. Nee, dat geloof ik niet. Ik zal het niet doen. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs>